Goedemiddag, ik ben Sit van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. In Den Haag wordt de genocide in Srebrenica herdacht. Het is tijd om eindelijk de belofte van de antifascisten na de Tweede Wereldoorlog te vervullen: Aangaande holocaust en genocide. En die belofte luidt: Nooit meer. Deze maand is het 26 jaar geleden dat Srebrenica in handen viel van Bosnische Serviërs. 8000 moslimmannen en jongens die in het gebied waren, werden vermoord. Dat gebeurde terwijl Nederlandse militairen het gebied moesten beschermen namens de VN. Zij hadden niet de middelen om er iets tegen te doen. Herdenkingen zijn er vandaag, zoals elk jaar in Den Haag en in Bosnië. Daar wordt een vredesmars gelopen. De afgelopen dag zijn er 9.398 nieuwe coronabesmettingen bijgekomen, meldt het RIVM. Dat zijn er ruim 900 minder dan gisteren toen het hoogste aantal nieuwe besmettingen sinds eind december werd gemeld. Gemiddeld stijgt het aantal positieve testen wel. De afgelopen zeven dagen kwamen er dagelijks gemiddeld bijna zeven keer zoveel besmettingen bij als de week ervoor. Op een markt in Oostenrijk zijn 13 mensen gewond geraakt toen ze door een auto werden aangereden. Het gebeurde in een dorp niet ver van de stad Linz. Zeker drie mensen zijn zwaar gewond. De bestuurder is een man van 87 die zelf ook gewond raakte. De politie gaat ervan uit dat het een ongeluk was. Het is nog niet duidelijk waardoor hij de macht over het stuur verloor. En vanavond is het zover, de grote finale van het EK voetbal. Engeland neemt het in eigen huis op tegen Italië. In beide landen loopt de spanning flink op onder voetballiefhebbers. De Engelse bondscoach Southgate kreeg een brief met een gouden randje gisteren. Het waren succeswensen van koningin Elizabeth en ook prins William laat van zich horen via Twitter. I can't really believe this is happening. Uh, so exciting and just wish you the very best of luck. You bring out the very best of England and we are all behind you the whole country is behind you.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 Is de zomer van ZFM. En nu Zandvoort op zondag. Oh, ik zie wel plaatsen. 15, love. Oh, mijn god, ik ben een worst shot. 13, love. Beautiful passing shot of a backhand. 13, 15.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 You'll wake the night, guys.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 Je de single van The Brats en uh, ja, helemaal te maken natuurlijk met de finale van uh, Wimbledon uh, op dit moment. Dit was uh, een plaat uit uh, 1982 en uh, ja, John McEnroe die ging uh, in uh, begin jaren 80 tekeer tijdens Wimbledon tegen een, een uh, Empire. Yep. En toen hebben ze deze plaat uh, als uh, paradie uh, daarop uh, uitgebracht uh, Albert-Jan. Ja, de finale, hoe gaat het daarmee eigenlijk? Nou, het is uh, erg uh, zinderend spannend. Want uh, de, de, we hebben het natuurlijk over de, Wim, de finale op Wimbledon tussen uh, Novak Djokovic en Matteo Berettini. Uh, het zag er in het begin uh, vrij plot uit, allemaal. Uh, Djokovic kwam al vrij geholpen een 3-1 voorsprong. En uh, behield die voorsprong ook. De, de, op een gegeven moment werd het uh, 5-3. En kon hij serveren uh, voor de set. Maar wat schetst onze verbazing. Uh, Matteo uh, ja, is echt een, uh, een vechter, een bijter. En is natuurlijk ook gewend om vaker op achterstand te staan. Uh, die heeft zich compleet teruggevochten uh, in de eerste set. En de uh, stand momenteel is nu uh, 6-5 in het voordeel van Djorkovic. En uh, Berrettini is aan uh, service. En uh, de tussenstand is 15-30. Maar hij staat uh, erg goed uh, te, te, te spelen, de Italiaan. Dus... Uh, dat belooft nog wat. Dat ja, ik... voor vanavond ook, hè? Dat had ik niet verwacht. Ja, nee, klopt. Italianen zijn in vorm blijkbaar. We... Dus, uh... Ja, maar hier, hier loopt de Nederlandse scheidsrechter niet rond, hè, in Wimbledon. Nee, spannende pot en uh, mooie, mooie rallies en uh, goede punten en keiharde services. Dus uh, nee, dit is nu inmiddels weer 30 gelijk. We houden je op de hoogte. Gaan we door naar Frankrijk, Tour de France. De vijftiende etappe tussen Serret en Andorra. Uh, nog uh, een dikke 60 kilometer te gaan. Ze zijn momenteel weer een berg aan het opklimmen. Uh, het peloton waaronder de gele trui uh, zit op een kleine uh, 9 minuut uh, 50 achterstand. Uh, de bolletjes trui en de witte trui die zitten allemaal voorin in de kopgroep. En dat is natuurlijk uh, slecht nieuws voor de Nederlanders. Want uh, ja, die proberen natuurlijk die bolletjes trui uh, in Nederlandse handen te krijgen. Maar dat ziet er vooralsnog niet naar uit. Maar goed, uh, laten we de zaak niet uh, voor, uh, vooruit lopen. Want uh, de hele zware, uh, de eerste categorie, buitencategorie, komt er ook, die berg komt er ook nog aan. Dus ze zijn er nog lang niet. Dat houden we allemaal in de gaten. Wat gaan we verder doen? Over de tweetal platen hebben we natuurlijk Pit Report. En daar hebben we een bijdrage van onze collega's van GP-fans. Want die gaan ons uitleggen... Uh, hoe de regels uh, zijn voor de sprintraces, die nu dit jaar een aantal keren als proef worden gehouden. En dat betekent dus een heel ander programma: uh, zowel op de vrijdag, op de zaterdag en natuurlijk zondag, gewoon de race. En uh, dat wordt voor het eerst uh, verreden tijdens die sprintraces, dus tijdens de Silverstone. En hoe, dat precies allemaal, uh, allemaal die, hoe die regels in elkaar zitten, dat leggen onze collega's van GP Fans u uit. Half vijf hebben we Dieren van de Week. En die luistert toevallig ook nog naar de naam Max. Dan hebben we nog het gedicht van de Week. Dat wordt nog even een verrassing welke dat wordt. Uh, en ik zou zeggen, uh, genoeg reden om het derde uur te blijven luisteren en kijken naar uw enige echte lokale zender. CFM Zandvoort. En vanavond uh, kan je kijken naar uh, de finale van het uh, EK. We hebben het over uh, Italië tegen uh, Engeland. En uh, ja, we gaan alvast een klein beetje in de stemming komen daarvoor, uh, Albert jan Hier is You Never Walk Alone. When you walk through a storm. go. Gaat ga in vanavond, albert -Jan. Nou, ik, ik heb elke keer een poeltje thuis. Ja? Ik bedoel, het levert niet veel op, want we zijn met z'n tweeën. Maar uh, ik heb het steeds mis en uh, mijn vrouw heeft het altijd goed. Die zegt Italië. Maar, ja, toen... jij, jij wil dus Engeland zeggen, maar <laughs> ik denk ook uh, Engeland... Nee, Italië ook. Ja. Ja. ja. Ja, dus uh, nou ja, het lijkt me toch wel heel knap in een kolkunt Wembley met allemaal Engelsen nou, die kunnen zingen. Close Harmony, noem maar op. Als je daar dan als Italiaan naar binnen loopt, dan denk je toch van wat gebeurt hier? Maar uh, ja, ik. Jij houdt het op Engeland, dus ik houd hou het op Engeland. Helemaal goed. Nou, Italië, Engeland vanavond om 9 uur de finale. The message is perfectly simple. The meaning is clear. Never stray too far And don't disappear No, don't disappear Ever had the feeling Almost broken into Said that you were leaving Like you do You do All my dreams came true Yes, I do, yes, I do. Ooh, ooh. Nou, de bekendste plaat is volgens mij Ben uh, Smokey Sings of uh, The Night You Murdered Love. Maar ook deze was een uh, goede single van uh, ABC hoor, de Be Near Me. CFM Race Radio, pit Report. Bit Report! Kort over vier geweest uh, op uh, de zondagmiddag en op de dinsdagmiddag als we herhaald worden.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 Het is niet voor niets dat de organisatie van de Dutch Grand Prix hoopvol is over plan A. In, de, in het eerste weekend van september zijn veel meer mensen volledig gevaccineerd. Een sportwedstrijd staat op de risicoladder dan ook nog een treedje lager dan discotheken, nachtclubs en festivals. Daarnaast hebben eerdere Firelab-experimenten aangetoond dat grootschalige evenementen met testbewijzen... indien professioneel aangevlogen, prima kunnen verlopen. We gaan volledig door met onze voorbereidingen, al dus circuitdirecteur Robert van Overdijk. We gaan ervan uit dat de huidige maatregelen van de overheid dusdanig doeltreffend zijn... dat we nog steeds de Grand Prix met een vol huis kunnen organiseren. Zandvoort verwacht op 3, 4 en 5 september, zoals velen van u weten, ruim 100.000 toeschouwers per dag. Alle vergunningen zijn inmiddels ook verleend door de gemeente en minister Hugo de Jonge... verkondigde eind mei nog dat begin september mogelijk alle coronamaatregelen van tafel zouden kunnen zijn... Die kans lijkt nu een stuk kleiner... maar met het hanteren van de eis van een vaccinatie of negatief testbewijs... is een groot max verstappend feest alsnog haalbaar. Daar zijn alle voorbereidingen in Zandvoort inmiddels ook op gericht. Ook de organisatie van de race in spa Frank een week eerder gaat op die manier werken. In België zijn maximaal 75.000 fans welkom die een testbewijs moeten overleggen. Bij de laatste Formule 1 race in Oostenrijk waren voor het eerst weer 10.000 fans aanwezig...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 Want Volker Wessels is een wervingscampagne gestart... voor de unieke functie van Technical Pit Lane Assistant... tijdens de Formule 1 Heineken Dutch Grand Prix van 2021. De geselecteerde kandidaten werken van 3 tot en met 5 september... drie dagen als vrijwilliger tussen de Formule 1-teams... en de coureurs in de pitstraat... en maken deel uit van team Volker Wessels. Het werkterrein van de Technical Pit Lane Assistant... bevindt zich midden in de actie. De pitstraat namelijk. Tussen de race-sessies door gedurende een vrije training of tijdens de kwalificatie worden de F1-auto's hier gewicht en andere technische aspecten beoordeeld. Het is de taak van de Technical Pit Lane Assistant... om de wagens op een veilige manier te manoeuvreren... richting de weegschalen in de via pitboxen... en te assisteren bij andere werkzaamheden in de pitstraat. De gekozen kandidaten krijgen in aanlopen na het evenement... natuurlijk een opleiding en een officiële knaf licentie waarmee ze bevoegd zijn om als official in de pitstraat te werken. Geïnteresseerden kunnen tot en met 16 juli solliciteren via www.teamvolkerwessels.nl www.teamvolkerwessels.nl Maar wij kunnen sowieso toch een kijkje gaan nemen op het circuit op donderdag voor de race... Alle inwoners uh, krijgen ja. een uitnodiging om een uh, kijkje te nemen daar uh, op het circuit. Ik ben trouwens heel benieuwd uh, wat uh, het programma is. Hapje en het drankje stond klaar, uh, stond erbij. <laughs> dus uh, nou, ik laat uh, klaar me verbaasd. Ik ga er wel naartoe. Jij? Uh, uh, Wij gaan samen. Samen, ja, uiteraard gaan samen, gaan huid, samen uit, uit samen thuis. Uit. Heel dus goed. Zo is het. Dus, dat is volgens mij 2 september. Even uit okay. mijn hoofd. Ik zal het... 2, uh, 2 september, donderdag 2 september. Uh, alle uh, bewoners krijgen daar nog een uh, uitnodiging van thuis gestuurd. Nou, dan gaan we, kijken we even naar voor, vooruit naar uh, Silverstone. Want uh, daar de, wordt uh, de, de manier van kwalificeren voor de race op zondag 18 juli om 4 uur s middags gaat hij van start. Ja, dat is Engelse tijd waarschijnlijk. Of Nederlandse tijd. Ja, dus, Nee, we, we lopen een uur achter of voor? Nee, voor. Dus het zal wel 3 uur Nederlandse tijd zijn, 4 uur Engelse tijd. Maar goed, het gaat allemaal veranderen. Zo heb je dus op de vrijdag uh, al een vrije training uh, in uh, vrijdagmiddag... En daarna heb je een qualifying. En dan op de zaterdag heb je de tweede vrije training. En gevolgd door een sprintrace. En dan op zondag natuurlijk de race. Maar hoe, dat, hoe die qualifying van vrijdag nou invloed heeft op de sprintrace van zaterdag. En de uitslag van de sprintrace nu invloed heeft op de startopstelling van de race. Daar hadden onze collega's van Grand, uh, Grand Prix fans een duidelijke tekst en uitleg over. Die wij u niet willen onthouden. Goed luisteren, want het is best wel ingewikkeld. De Formule 1 kent dus met een fenomeen dat we onder meer kennen uit de Formule 2, sprintraces. In de Formule 2 worden die echter wel wat anders vormgegeven dan in de Formule 1. We leggen je het uit wat je dit jaar kunt verwachten. Als je wel eens naar de Formule 2 kijkt ben je vast bekend met het fenomeen sprintrace. Een Formule 2-weekend kent twee races. Op zaterdag wordt de zogenoemde feature race verreden en op zondag de sprint race. Althans, zo was het tot afgelopen jaar. Dit jaar is dat anders. Er worden in de Formule 2 op zaterdag voortaan twee sprint races gereden, gevolgd door de feature race, de hoofdrace dus eigenlijk, op zondag. De beide sprint races worden over een afstand van 120 km verreden of duren hoogstens 45 minuten per race. Voor de eerste race wordt de startopstelling bepaald door de top 10 van de kwalificatieres. Resultaten om te draaien. Buiten de top 10 blijft de volgorde zoals het in de kwalificatie was. Voor de tweede sprintrace wordt de top 10 van de uitslag van de sprintrace 1 omgedraaid voor de startopstelling. Zo hoopt men meer variatie in te brengen. Een feature race op zondag wordt verreden over een afstand van 170 kilometer of duurt maximaal een uur. Hierbij wordt de startopstelling bepaald door de kwalificatieuitslag van vrijdag. Als je op vrijdag dus pol haalt, dan sta je in de sprintrace 1 weliswaar niet vooraan, maar in de feature race dus wel. Ook moet je in deze race minimaal een pitstop doen, net als bij een Grand Prix dus. Oké, okay, ik merk het ook, het is inderdaad nogal een ingewikkeld verhaal. Als je bang bent dat het ook zo'n weerwar van races en startopstellingen wordt in de Formule 1 dit jaar, nou, dan heb ik goed nieuws voor je. Dat valt er eigenlijk best wel mee. Om te beginnen zijn de plannen vooralsnog niet verder dan het organiseren van sprintraces in slechts drie raceweekenden. Canada, Italië en Brazilië willen ze een sprintrace opnemen in het raceweekend. Dat is een race die op zaterdag plaatsvindt en maximaal 100 kilometer lang is. Nou, nu komt het hele speciale van het verhaal. In die drie raceweekenden vindt op vrijdag al de kwalificatie plaats... die we normaal eigenlijk kennen van de zaterdag... in plaats van de derde vrije training. De uitslag van de kwalificatie bepaalt de startopstelling voor de sprintrace op zaterdag. De uitslag van de sprintrace bepaalt vervolgens weer de startopstelling voor de Grand Prix op zondag. Zo wordt het raceweekend dus een soort van drie het kan interessant zijn voor coureurs die in een race-situatie beter zijn of van wie de auto in de racetrim beter is dan in de kwalificatietrim. Zij kunnen dan in de sprintrace hun weg naar voren knokken en zodoende pol bemachtigen voor de Grand Prix. Er zijn in die weekenden dus ook twee races te winnen. En dan kon je denken, hoe zit het dan met de puntentelling? Nou, er is nog niet echt een definitief akkoord bereikt en of het wel of niet invoeren van deze sprintraces. En ja, er moet ook inderdaad nog besloten worden hoe dit werkt met puntenverdeling en prijzengeld. Helemaal geen punten uitdelen voor die sprintrace, dat zou volgens mensen in de paddock kunnen leiden tot harde knokpartijen op de baan voor posities. Er is immers niets meer te verliezen dan een goede startplaats voor de zondag. Toch iets minder belangrijk dan werkelijk punten scoren. Tegelijkertijd wil men juist ook niet te veel glans in de relevantie van de werkelijke Grand Prix halen. Door voor de sprintrace ook te veel punten uit te delen. Nou, wordt dus nog vervolgd vind jij het tof dat de Formule 1 hiermee gaat experimenteren of zie je het liever blijven zoals het was? Ja, en als ze dat dan gaan doen, moeten ze dan wel of geen punten uitdelen voor de sprintrace. Wij zijn ontzettend benieuwd wat jij ervan vindt. Laat het weten in de comments hieronder. En ja. Dat was hem gelijk ook alweer. De GP-fans special over sprintraces. Ja, dat van GP-fans, Albert-Jan. Snap jij hem nog of snap ik hem nog? Of uh, snappen we hem allebei wel of niet? Ik, ik kan je een, een samenvatting geven. Wil je dat? Wat? Geef mij even een korte samenvatting. Want ja. volgens mij, wat ik dan hieruit begrijp, is de kwalificatie die op vrijdag is. Wij kennen de kwalificatie. Als kwalificatie voor de startopstelling voor zondag. Yep. Maar die kwalificatie waar hij het net over had op de vrijdag. is niet de kwalificatie zoals wij hem op zaterdag kennen. Maar moet je bij de sprintrace uiteindelijk je startopstelling gaan behalen? Ja, je, je, hebt, hem goed, je hebt goed opgelet. Want je, we beginnen de vrijdag met een uh, vrije training. Laten we daar eens even lekker relaxed mee beginnen. Vrije training, weliswaar om half drie. Daarna krijg je dus, zoals jij ook al zegt, dus Q1, Q2, Q3. En uh, de winnaar van Q3, de eerste drie, om het zo maar te zeggen... die starten dan op de zaterdag na de tweede vrije training in, uh, op 1, 2 en 3 in de sprintrace. En in de sprintrace, op de zaterdagmiddag, wordt de startopstelling voor de race bepaald. Goed? Ja, heb je hem? Ja, ik heb hem. Dus uh, ja, eigenlijk... Uh... Ja, de vrijdag is wel, uh, wel, wel belangrijk natuurlijk voor die sprintrace, hè? voor uh, waar, je, waar je begint, zeg maar. Ja, klopt. Maar uiteindelijk uh, zijn de knikkers te verdienen wat betreft de startopstelling op de zaterdag. Ja, klopt. Dus, nou, helemaal duidelijk. Het is meer activiteit en meer spanning op de baan. Dat, dat hopen ze en kijken of dat inderdaad aanslaat. Nou, ik heb mijn twijfels. En ik heb nog niks gehoord over uh, dat je er punten voor uh, zou krijgen. Nee, dat gaat dus wel gebeuren, dat je er punten voor krijgt. Ja? ja dus, Net zoveel als uh, de gewone nee, reis? Nee, nee, Eén, twee of drie punten weet ik veel. Maar goed, uh, dit is een proef. Hè? Vooralsnog dus op Silverstone. Canada. Aankomende vrijdag al, hè? Aankomende vrijdag al. Dan in Canada, Italië en Brazilië. Als we als, als doorgaan natuurlijk, hè. Nou, zometeen uh, meer over uh, Max. Alleen nee, dan, ja, oh, ik heb ja. meer over Max. Max uh, is gereserveerd. Oh. Dus, <lacht> uh, uh, alweer. Al, uh, alweer. Max is alweer gereserveerd. Oké, okay, wat gaan we doen dan? We gaan naar Libië. Libië. Die hebben we keer gehad, maar die blijft steeds in de eentje zitten. Dus, nou, we gaan naar Libië zo dadelijk. Niet naar Max, maar naar Libby. En die Max die heeft geluk, want die heeft waarschijnlijk een uh, nieuw uh, baasje, een nieuw huisje. Daar zijn ja. we heel erg blij mee uh, natuurlijk, dat dat gebeurd is. Daarom hebben we ook het Dier van de Week op Düsseldvoorts. Radio op zaterdag en zondagmiddag zo rond half vijf. En uiteraard ook nog lekkere muziek. Even in my heart, I see. You're not being true to me, within my soul.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 Succesvolle band hoor je, de Backstreet Boys. En quit playing games. En daarmee is het uh, half vijf uh, geweest inmiddels. Tijd voor het uh, dier van de week. En een dier wat echt uh, ja, een nieuw baasje nodig heeft. Dus luister goed uh, naar uh, dit dier van de week. Want het is een, ja. uh, een zielig uh, verhaal. En er moet gewoon uh, iemand komen die zegt van... Uh, ik ga Libby nu ophalen uit het asiel. Goed, Libby. Een mix uh, tussen een labrador en een Australische herder van twee jaar.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 Naar mijn verzorgers hier ben ik de hele tijd een vrolijke, blije hond... maar daarvoor hebben ze wel mijn vertrouwen moeten winnen. Ik kan niet met andere honden overweg. Daarom loop, daarom loop ik buiten aan de riem met een melkkorf... en voor mij is dat geen probleem en kan ik heel netjes met u meelopen. Als ik eenmaal gewend ben, kan ik prima even alleen zijn... en ik ben altijd netjes en zindelijk. Als de bel gaat, blaf ik even, zodat u weet dat er iemand is. Goede hulp toch? Mijn nieuwe baasjes moeten met mij actief aan de slag gaan. Cursussen, denksperretjes, fietsen en stevige wandelingen maken. Als ik me verveel, kan ik namelijk achter snelle dingen aanjagen. Is voor mij wel heel leuk, maar helaas denken mijn baasjes daar hier waarschijnlijk anders over. Ik zoek dus mensen die mij rust, regels en regelmaat kunnen bieden. Die het niet erg vinden mij nog de nodige dingen te leren... en waar ik mijn eten gewoon ergens rustig op mag eten. Ik beloof u dat als u samen met mij aan de slag gaat...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 I'm here by I keep lief, lief. We de single Pastorale uiteraard in de uitvoering van Alder Liest, Ramses, Chaffie en Lisbeth Liest. Zo op de zondagmiddag ja, het tweede gedeelte van het uh, laatste uur. Dat betekent onder meer het gedicht van de dag. Zometeen Tour de France, uh, Albert-Jan. Ja, we zitten, we vorige, we hadden we vorige keer hadden we De Knecht. En daarvoor hadden we Tour de France van Dries Roelvink. En nu hebben we gewoon de Tour de France. En het eindigt natuurlijk allemaal op de Champs-Élysées. Zo is dat. Dat zo dadelijk. Hoe gaat het met oh, de Tour? Tour, tour. Nog 46,7 kilometer. De gele trui op uh, 6 minuut 32. De groene trui op 12 minuut 8. Met nog uh, 2,4 kilometer naar de top van deze berg. Oké. Okay. Ze zijn er nog niet, hoor. Nee, nee. Er uh, kan nog heel wat gebeuren, denk ik. Ja, nou ja. Maar goed, maar de bolletjestrui trui zit voorin. En ook uh, de Nederlandse kan kans hebben zit ook voorin. Dus... Daar zou hij nog voor kunnen gaan, maar ja, als we bij elkaar uh, voorin zitten dan... Uh... En ze gaan niet voor de extra punten. Dan uh, zie ik daar ook geen verandering in komen. No, nog iemand die kan uh, inlopen op de gele trui? Of? Eh, nee, dat is... Uh, als hij als gewoon blijft als, als blijf fietsen... dan, uh, dan uh, is, die, is dat al geregeld. Maar tweede plaats is ook mooi. Derde plaats is mooi. Bolletjes trui zou mooi zijn. Er is dus nog van alles uh, te, te verdienen in deze Tour de France. Nog 46 kilometer te gaan... en wij houden hem uiteraard in de gaten. Tennis, hoor. tennis, tennis. Oh, oh, tennis, tennis, oh, ja, tennis oh, oh. ja, hoe is het daarmee? Uh, ja, de eerste set is gewonnen door... Uh, Berrentini, en het was daar natuurlijk bij 6-6. Uh, en Djokovic stond 3-0 achter in die tiebreak. Kwam nog wel terug tot 3-2, maar uiteindelijk toch, toch, toch de, de Italiaan de set naar zich toe. Dus die leidt met één set. Tweede set is in de gang. Uh, Djokovic is aan service en de tussenstand is 3 tegen 0. En waar we ook het tennis voor je in de gaten bij het laatste gedeelte van Zandvoort op zondag. Nou, het uh, weer knapt ook weer ietsje op. En nou, het hele lichte buitje van uh, net. Maar het is, het is nog geen zomer. Nee, dat, uh, dat gebeurt uh, voorlopig even nog niet. Misschien uh, eind volgende week dat we wat uh, beter weer uh, gaan krijgen. Laten we daar maar voor gaan duimen hè, met z'n allen. Zometeen uh, het, uh, deze, het gedicht van de dag. Tour de France. de Kelly. Do you remember... College halls, do you remember the cherry blossoming? We hebben altijd twee mooie titels voor dit soort plaatsen, als Marillion en Kaylee. Of ze noemen het knuffelrock of ze noemen het rock. Dat zijn eigenlijk de twee termen die je tegenkomt uit de jaren tachtig. Inderdaad, Marillion en Kaylee is precies kwart voor vijf geworden in Zandvoort. Goedemiddag, het gedicht van de dag, Tour de France. Het is een hele tour...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 O, oh, lieve schat, mon amour, ben je nu al moe? Het is een bochtige weg, het klimmen valt je niet mee. Maar in geval van pech bellen we gewoon 112. Het is de Tour de France en ik ga met je mee. Van Côte d'Azur naar de Provence, de midi Pyrénées. Ga niet te snel voorbij, want ik ik heb een tafel voor twee... Gereserveerd in Parijs en wel op de Champs-Élysées. O oh, mon amour, mon amant, lekker nat van het zweet, ik zoen je en passant. Je t'aime dat je het weet. Ga niet te snel voor mij, die wijn, die canapé. O oh, alles, alles wacht op jou op de Champs-Élysées. De champs-Élysées. Het gedicht van de dag, de Tour. Hoorde je deze, de Champs-Élysées, uiteraard volgende week zondag. Dan uh, zullen ze daar arriveren en zit deze editie van de Tour er ook weer op. Dan we weten uiteraard ook wie allemaal op het podium komen en met welke truien natuurlijk. En we weten ook dat we Alice en Maillet nu voor je gaan draaien. It's that old, the devil, come love again. Weer Dead All Devil uh, Cold Love van uh, Alice Moyer gevolgd door Archie Rhodes, de single uit uh, eveneens weer begin uh, jaren uh, '80 van uh, Leo Sayer. We gaan uh, weer eens even kijken, denk ik, uh, naar, uh, naar de tour en naar uh, Wimbledon. Want uh, we zitten een beetje op het einde van dit uh, programma en jij hebt, uh, ja, je hebt weer uh, berichtgeving. Ja, maar op een gegeven moment, dan uh, nou goed, eerst de eerste set, we uh, zitten dus over Wimbledon, gaat naar uh, Bertini. Uh, Na de 6-6 uh, en de, uiteindelijk 7-6 voor Berrettini toch knap teruggekomen naar een 3-0 achterstand. Tweede set, Djokovic staat met 4-0 voor. Ja. Maakt er op een gegeven moment uh, 5-2 van. Moet, uh, nee, ja, 5-2 moet. is voor de tweede set. Verliest zojuist zijn service game. Dus het is nu 5-3. Nou, nou, nou kan dus uh, de Italiaan terugkomen op eigen service naar 5-4 krijgt Djokovic nog een kans. Om alsnog die tweede set op eigen service naar zich toe te trekken. Maar het is wel een vechter, die Italiano. En hij staat ook af en toe super mooie ballen te slaan. En zeker als hij achter staat, komt hij toch, komt hij toch dan komt de vechter in hem boven. Hé, hey, nou weet ik waarom hij in de finale staat. Hij ja. kan best wel tennissen. Hij gaat gewoon en op. Dus, uh, de, ja, ik, uh, goed. Uh, ik uh, blijf uh, als Djokovic dus deze set pakt. Nou, dan staan ze nog wel twee uurtjes op de baan. hoor dan, dus We zijn wel lang thuis. Kunnen we daar de, de slot bekijken. Zinderend spannende herenfinale op Wimbledon. Kijken we naar de Tour de France. Met nog 31, ruim 31 kilometer te gaan. En uh, met de bolletjes en de witte trui in de kopgroep. Uh, en dan uh, de gele trui drager op 5 uh, minuten. Uh, nee, wacht even, staat er nou? Ja, 25. 5 minuten 20, kan je nagaan. Het was bijna 10 minuten. En wat dat was, dus die colletjes uh, op een gegeven moment uh, toch kunnen opbreken. Er wordt af en toe gesprint, tussengesprint. Van uh, de achtervolgers door naar de, de, de mensen aan uh, het uh, tette de la course. Dus daar is het uh, ook nog lang niet uh, uh, verreden om het zomaar eens te zeggen. Dus, als we op tijd thuis zijn, kunnen we ook daar de finale nog bekijken. Zowel in de Tour zinderende spanning als op Londen zinderende spanning. En dan vanavond. Ook uh, op uh, Wembley natuurlijk. Ja, ja. <laughs> uh, de, de grote, grote finale van het uh, EK. We hebben het over uh, Italië tegen Engeland. Dus, we gaan nog even door met sporten, Albert-Jan. Ja, ik, ik heb een spierpijn. Ja, we zijn, er nog niet, we zijn er nog lang niet klaar mee, nee, denk ik. We zijn er nog lang niet klaar mee. Zo is het. Nou, waar we wel klaar mee zijn, is deze aflevering van Zandvoort op zondag. We bedanken iedereen voor het luisteren. Een hele fijne zondagavond alvast. Veel plezier bij het voetbal, uh, of als je andere dingen gaat doen. Ook daar heel veel plezier bij. En uh, ja, volgende week, zaterdag, dan uh, staan we en zitten we hier uh, weer in de studio van uh, CFM...